De stemming over Mauro is daarmee dus uitgesteld tot na het CDA-congres, dat is morgen. In Wiegen in Gelderland heeft de politie vannacht bij een achtervolging geschoten op vier inbrekers. De vier waren door de politie betrapt bij een juwelierswinkel waar ze net de etalage hadden leeggehaald. Vast staat dat de politie bij de achtervolging heeft geschoten. Of de inbrekers hebben teruggeschoten is niet duidelijk. Hun auto werd later in Wiegen teruggevonden, maar de verdachten zelf zijn spoorloos. Het weer in het noordwesten bewolkt en vooral vanochtend kans op wat regen. De rest van het land af en toe zon, het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS. Show.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 Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de randstad staan er files op de A4, Amsterdam richting Den Haag bij de Rijndijk 3 kilometer. A7, Hoorn richting Zaandam, tussen Afedwijde Wormer en Zaandam 6 kilometer. Heeft te maken met de aanrijding op de A8, Zaandam richting Amsterdam. Tussen knopend Zaandam en Oostzaand zijn twee rijstroken dicht. Er staat file vanaf Krommenie 5 kilometer. En ook was er een aanrijding op de A9, ook maar Amstelveen, tussen Beverwijk en knopende Raasdorp 5 kilometer.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 Back to just just to take all this in because it's gonna be a great treat. Let's meet and give a big round of applause. A great big round of applause to Randy Tate. My heart is sad and lonely.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 why You can see Body. Ever.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 I don't know.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 ja.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 Ik zou zeggen, blijf lekker naar onze programma's luisteren vandaag, want die zijn echt de moeite waard. Alhoewel het best mooi weer zonder op uit te trekken. Maar één ding is zeker, volgende week op zondag tussen 10 en 12 opnieuw van Jazz. Tot dan luisteraars.